Ik ook weg. Wie zegt dat? Dat is Beerta. Beerta weet meer dan ik. Waar meneer Beerta zo bang voor is, is dat je deze kwestie in de pers zult brengen. Of voor brandpunt. Ja, en als het zover is, dan wordt de heer Beerta voor de tv geïnterviewd... ...als de man die alles aan het rollen heeft gebracht. En hij zal daar zo bescheiden op reageren, met een vaag gebarende ruimte... ...dat iedereen het geloven zal. Ja. Dag, meneer Beertra. Zitten jullie nog te eten? Nee, ik zit de krant te lezen. Heb je... Kaatje Kater al gebeld? Nee, ik heb nog geen beslissing genomen. Wat is daar nou zo moeilijk aan, jongen? Dat ik vind dat je op zoiets meteen moet reageren. Het heeft al lang genoeg geduurd. En als ik je nu vraag om het voor mij te doen... en voor Kaatje Kater... waarom kun je het nu niet voor ons over hebben? Als je toch weet dat we het beste met je voor hebben. Het gaat niet om u, het gaat om het bestuur. Het bestuur moet weten dat dit niet kan. Natuurlijk. Maar als wij dat nu ook vinden, en als we alles zullen doen om hen op andere gedachten te brengen, Pa Meijer heeft toch al laten doorschemeren dat het een misverstand is. Het is misschien een vreemd argument, maar doe het dan voor Pa Meijer. Pa Meijer heeft echt de goede standpunten in deze dingen. Waarom schrijft hij dan zo'n brief? Omdat die oud Vergeet, 80 Dat krijg je op onze leeftijd. Ik was onlangs op een receptie en toen heb ik hem nog eens geobserveerd. En ik had echt de indruk dat hij ziek is. Hij is niet goed. En hij heeft zijn fout toch al toegegeven. Niet tegenover mij. Nee, maar geef hem daar dan de tijd voor. Geef hem dan de gelegenheid zijn fout te herstellen. Ik zal erover denken, maar ik doe dat met enorme tegenzin. Ik zal zien. Dag, meneer Beerta. Wie was dat? Beerta. Hij wilde dat ik met het versturen van die brief wacht tot ze een gesprek met Paarmeijer hebben gehaald. Dat doe je toch zeker niet? Je verstuurt die brief toch zeker? Hij vraagt om het voor hen te doen. En voor Paarmeijer, Pa Paarmeijer zo ziek zijn. Als je ziek bent, hoef je toch nog niet zo'n rechtse rokbrief te schrijven? Als je ziek bent, moet je helemaal geen brief schrijven. Dan moet je in je bed liggen en anderen die brief laten schrijven. Dat zou een mooie boel worden. Als je, je erop kon beroepen dat je ziek bent. Ja, dat is een idioot argument. Wat ga je doen? Ik ga Kaatje Kater bellen. Maar toch niet dat je haar zin doet? Ja, dat doe ik wel. Ik kan niet beslissen, ik heb er genoeg van. Middagsga 23. Met koning. Ik zal wachten tot na dat gesprek, maar ik doe dat met veel tegenzin... ...en ik zou in ieder geval graag zien dat u het bestuur laat weten dat er zo'n brief is. doen? dankjewel, enzovoort, enzovoort, wow! Dag vader. Zo, jongen. Wil je een kop koffie? Graag. Omar. Maar het heeft geen haast. Die man komt wel. Wil je een pijp stoppen? Straks. Ben je er al lang? Half uur. Ben met je broer meegereden. Heeft vanmiddag een vergadering in Amsterdam? Hoe is het op je bureau? Goed. Ik heb alleen een conflict met het bestuur. Over twee koffiega. Wat is dat voor een conflict? Ik heb geweigerd om met een instituut in Zuid-Afrika samen te werken en dat hebben ze gedesaffoureerd. Dat is niet verstandig van Nee. Dit heb ik geschreven. Goeie brief. Ja? Heel goede brief. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Ze hebben nog niet gereageerd, want ik heb hem nog niet verstuurd. Kaatje Kater wilde eerst nog een gesprek met ze hebben. Jammer. Waarom jammer? Omdat dat een oud trucje is om zo'n brief uit het dossier te houden. <klaar> Twee koffie voor de heren. Ik geloof niet dat dat haar bedoeling is. In deze kwestie kun je niemand vertrouwen. Wie zit er in dat bestuur? Paarmeijer. Paarmeijer? Die linksrotjongens, daar heb je toch niks aan als het erop aankomt. En hamburger. Ken ik niet. Wat is dat voor man? Tegen Balk heeft hij gezegd dat hij persoonlijk helemaal achter mijn standpunt stond... en dat hij het als bestuurslid niet kon verdedigen. Geus, wat een laps, man. Ja, je zou hem eigenlijk ook nog eens aan je boer moeten laten lezen, misschien... ...dat die je nog een goede raad kan geven... ...die heeft datzelfde soort problemen met zijn bestuur. Zijn strategie is altijd right to play it bluntly. Hm? Hard spelen. Juist. Maar als je nou niet hard bent... Nonsense, je bent hard genoeg. Zolang je maar niet over je helheid loopt. Wat doe je nu als ze hun brief niet intrekken? Dan neem ik ontslag als secretaris. Ja, dat begrijp ik. Maar verder. Verder niet. Ik, eh, ik ken een paar jongens bij Vrij Nederland en achter het nieuws. Die er zo bovenop zouden springen. Ik denk er niet over. Daar gaat het niet om. Daar zijn ze voor. Dat kan wel zijn, maar ik doe dat niet. Je moet het zelf weten. Oh, hmm. Daar zit hij, de oorzaak van alles, ik wil maar zeggen. Dit is in ieder geval niet meer nodig. Je kijkt of je er niet eens blij mee bent. Ik weet nog niet waar ik blij mee moet zijn. Vertel jij het, Anton. Oeh, ik ga er even bij zitten. Het bestuur heeft ons gemachtigd een nieuwe brief te schrijven. En we krijgen de vrijheid om daarin ook te zetten dat de brief van het bestuur... ...op een misverstand berust. Nou, wat zeg je daarvan? Dat is mooi. <laughs> mooi. Hij vindt het mooi. Niet geweldig, nee. Mooi. Als dat geen understatement is. <laughs> ik vind het geweldig. Schrijven jullie nou maar die brief. Tante tekent het wel. Mooi. Hoe verklaart Meier dat misverstand dan? Meier heeft geen woord gezegd. Het is zoals ik al zei... Paammeer is niet goed. Hamburger heeft het woord gedaan. En Hamburger heeft gezegd dat hij het met jouw brief eens was en dat hij het betreurde dat Paarmeijer die brief zonder overleg had geschreven. Hij vond het alleen heel gek dat je voor zo'n kleinigheid ontslag wilde nemen. Daar heb je geen goede beurt mee gemaakt. Ik vind het geen kleinigheid. Ik leg je de brief straks voor. Ik ben even bij Bart. Waar is Bart? Die is even naar krak. Al is dat even onderhand alweer meer dan drie kwartier geworden. Hoe is het afgelopen? Met een sisser. Dat wist ik wel, dat heb ik meteen gezegd. Als die zijn poot stijf houdt, dan kunnen ze niet tegen hem op. Niemand! Ik uh, heb wat ontdekt. Moet eens kijken. Gaat u eens op die trap staan. Tot aan de ruiten. En... Wat ziet u? Ik zie beta. Dan moet u nu dat triplex wat naar voren trekken. Wat ziet u nou? De achterkant van de boekenkast. Ja. Maar verder. Verder naar beneden... Een deur? Juist, een deur. Als we nou de timmerman vragen om hier en aan uw kant een gat te zagen, dan hebben we hier een doorgang. En dan hoeven we niet meer door de kamer van D. Haan. Geen gek idee. Eventueel kan ik het ook zelf wel doen. Dan neem ik wat gereedschap mee van Rozenburg. Laat ik het eerst maar eens aan Bavelaar vragen. De brief ligt op je bureau. Dat het op de secretaris een eigenaardige indruk heeft gemaakt dat de heer Kip blijkbaar niet wist dat het bureau geen vereniging was, maar een wetenschappelijke instelling. Ik wijs erop dat we met geen enkel land buiten het Nederlandse taalgebied samenwerken en dat dat geschiet uit zorgvuldigheid waarbij dan in dit geval nog een rol speelt dat de racistische opvattingen in Zuid-Afrika samenwerking niet mogelijk maken. De secretaris had daarentegen wel inlichtingen willen geven. Dit standpunt wordt door de commissie onderschreven. Al is er wel van mening dat de toon van de brief wat hoffelijker had gekund. De brief van het bestuur berust op een misverstand en dient als niet geschreven te worden beschouwd. Er is natuurlijk geen sprake van dat die brief daarom een eigenaardige indruk op hem maakte. Het zal maar zorg zijn of die kip ons voor een vereniging aanziet. Die opmerking komt van u. U kunt dus hoogstens schrijven dat het op u een eigenaardige indruk maakte. Maar ik zie niet wat dat met de zaak te maken heeft. Ik zal het schrappen. Geef maar hier. En dat is onjuist, dat we met geen enkel land buiten het Nederlandse taalgebied samenwerken. U zit zelf in de Commissie voor de Europese Atlas. We werken met alle landen samen, behalve als ze met die samenwerking politieke motieven hebben. Goed. Nog iets... Met die opmerking dat de toon van mijn brief niet hoffelijk was, ben ik het natuurlijk absoluut niet eens. Daar denkt de commissie dan anders over. En dit is een brief van de commissie. Dat is best mogelijk dat de commissie daar anders over denkt, maar ik zie niet in wat die meneer Ton daarmee te maken heeft. Ik wil er geen punt van maken, maar ik vind dat de commissie zich zo'n opmerking tegenover mij niet kan veroorloven. Hoe bedoel je dat? Dat zie ik niet in. Je desavoueert je secretaris of je maakt een gesloten front. Wat je dan intern nog allemaal denkt, gaat de buitenwereld niet aan. Goed. Nog iets? Nee. Als die opmerkingen eruit worden gehaald, dan kan het wat mij betreft verzonden worden. Dan zal ik hem in het net tikken. Wil jij ook een doorslag? Nee, van deze brief hoef ik geen doorslag te hebben, behalve dan een secretaris natuurlijk. Uiteraard. Maar dat bedoelde ik niet. Of maakt u toch maar een doorslag? Voor Balk. <middels> Ik heb hier een doorslag van de brief van de commissie aan de meneer Ton. Wil je die zien? De brief van het bestuur bestuurbericht op een misverstand en dient als niet geschreven te worden oh, Is het verdopt. Heeft het bestuur bakzeil gehaald? Ja. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dat weet ik niet. Het schijnt dat Hamburger het niet met Paarmeijer eens was. Nou, precies wat ik al vermoedde. Hij heeft dus toch voet bij stuk gehouden. Meesterlijk. Ha, een prachtig brief. Hij is voor jou. Je mag hem houden. Graag. Dat is iets om te bewaren, een document. Kusek u Mekunabbatate, Kusek u Mekunapat, Kusek u Mekunapat tè, kusek u